10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Om de schatkist op orde te krijgen, denkt het kabinet na over extra bezuinigingen van 6 tot 10 miljard euro, melden bronnen aan de NOS. Betrokkenen noemen het bijna onontkoombaar dat daarbij wordt gekeken naar ingrepen op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Dat zou kunnen betekenen dat het kabinet nadenkt over beperking van de hypotheekrenteaftrek. en ook geld weghaalt bij de WW-uitkeringen. Bronnen rond het kabinet benadrukken dat extra bezuinigingen heel moeilijk liggen, met name voor gedoogpartner PVV. Vicepremier Verhagen wil er weinig over kwijt en gaat niet in op concrete bedragen. Ik heb al uh, eerder keer gezegd dat uh, de stijnen, uh, ook klein op de uite economische ontwikkelingen, op oranje staan. En dat betekent ook dat we afspraken gemaakt hebben. Uh, en daar zullen we ons over buigen als het, uh, de tijd daar is. Verhagen benadrukt dat er nog geen nieuwe ramingen zijn van het Centraal Planbureau. Die komen volgende week.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 Kredietbeoordelaar Moody's heeft drie grote Franse banken een lagere kredietstatus gegeven. BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole gaan één stap omlaag... omdat ze moeilijk aan geld kunnen komen door de schuldencrisis. Moody's had Société Générale en Crédit Agricole al een keer eerder afgewaardeerd. Gisteren bleek dat de grote Europese banken bijna 115 miljard euro extra nodig hebben... om aan de strengere kapitaaleisen te voldoen. Het Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist heeft een leraar op non-actief gesteld... omdat hij een leerling vol in het gezicht heeft geslagen. De docent was kwaad omdat leerlingen in een schoolbus aan het knoeien waren met eten tijdens een schoolreisje. De leraar sloeg een leerling van 15 zo hard in, in zijn gezicht dat hij een tand kwijtraakte. De directie van de school in Zeist zegt verbijsterd te zijn over de handelwijze van de docent. De school wil vandaag bepalen wat er met hem gebeurt. De leraar zit een jaar voor zijn pensioen. Het weer, in het noorden is het bewolkt met een enkele bui. De westenwind is matig tot vrij krachtig, aan de kust krachtig tot hard. Vanmiddag neemt in het noorden de buiigheid toe en is er een kleine kans op onweer. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De wind neemt iets af en het wordt vandaag 8 graden. Kapitein, kapitein! Kuifje! Ik ken het geheim van de Eenoord.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 hoe bedenk je het? Een boek kan zoveel doen. Lees er eens een. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinsielparket.nl ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan tanken... Oh, ja, ik ook.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 En Kokkelman. Yves Le Termer, oud-premier van België, kan eindelijk beginnen aan zijn nieuwe baan bij de OESO. Er zijn deze week ijsberen geboren in Oudehands Dierenpark. Dat blijft een precaire zaak, want ijsberen fokken is buitengewoon moeilijk. Over het algemeen kunnen we wel zeggen dat er iets van 50% sterfte is. En we keren terug naar Brussel, waar vandaag de tweede dag begint van de Eurotop. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis krijgt u ook nog. Het is 6 over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Na 541 dagen als demissionair premier van België... kan Yves Le Terme eindelijk beginnen aan zijn nieuwe baan bij de OESO... de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Hij neemt daar de taken over van Aertjan de Geus... en wordt verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft... met sociale zaken en bestuur. Meneer Le Terme, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u begint aan een baan net op het moment... dat Europa definitief uiteen lijkt te vallen in twee snelheden. Ja, dat is misschien wat kort door de bocht... Ik heb uh, geen zicht op uh, de huidige stand van de besprekingen in de Eurotop. Dus laat ons hopen dat men daar krachtige, geloofwaardige besluiten neemt. Maar het is natuurlijk wel uh, eigen aan de Europese integratie, ook aan het werk van de eurozone, dat het een beleid is van stapje voor stapje. En uh, de vraag is of de internationale markten dit ook zo aanvaarden. Ja, nou heeft uh, uw nieuwe werkgever, de OESO, al tijden geroepen tot meer daadkracht, hè? Uh, voor wat betreft Europa en het redden van de, de, de euro en de maatregelen die nodig zijn om de Europese economie overeind te houden. Als u nou hoort dat er een apart verdrag komt voor de eurolanden, de 17, en een ander verdrag of geen verdrag voor de rest, wat denkt u dan? Dat is natuurlijk het verlengde van een zekere logische ontwikkeling. Uh, er zijn al heel wat besluiten genomen onder de 17 leedstaten van de Europese Unie die hun verdragsengagement waargemaakt hebben om toe te treden tot de eurozone. Dus in de feiten was er reeds een, uh, een embryo van afzonderlijke besluitvorming en dit wordt nu alleen structureel, heb ik de indruk. Is het genoeg, vindt de OESO? Ik spreek hier niet namens de OESO. Uh, we gaan dit rustig bekijken, veronderstel ik. Uh, eenmaal alle besluiten genomen zijn en we kennis hebben kunnen nemen van uh, elk detail. <lacht> Waarmee u zegt? Hoe zegt u? <lacht> Waarmee u zegt? Wat ik ja, met andere woorden, we moeten nog afwachten en u kunt er nog geen kwalificatie aan hangen. Ja, dat is ook de correcte vorm van besluitvorming. Uh, dat men dit is grondig bekijkt hier en uh, dan een standpunt inneemt. Ja. U bent ook minister van staat geworden hè? in België. Dat klopt, ja. Is dat een felicitatie waard? Ja, kijk, het is een... Uh... Een vorm van erkenning. En uh, dat erkenning doet altijd deugd. Uh, je moet niet aan politiek doen om erkenning en dankbaarheid te krijgen. Maar uh, ja, dit is een vorm van erkenning. Ja, zeker. En uh, nou ja, goed, 541 dagen demissionair premier. Ik geloof niet dat er veel mensen zijn die u dat uh, kunnen navertellen en even, ken, kunnen evenaren. Uh, het schijnt dat in Bosnië-Herzegovina ja. men uh, compleet vastzit. En dat die op een 150 dagen van dat uh, record tussen aanhalingstekens zitten. Ja, ja goed. Uh, heeft dat nog voordelen eigenlijk, minister van Staat? Ik zou het uh, niet weten, ik denk het niet, men is lid van de kroonraad... maar als ik het goed begrepen heb, die, is, die, is die kroonraad voor het laatst bijeen geweest... bij onafhankelijkheid van Congo. Maar het klopt wel natuurlijk dat ministers van staat... regelmatig om advies worden gevraagd, uh, individueel over allerlei zaken. U mag wel met een zogenaamde aannumerplaat blijven rondrijden, heb ik begrepen. Ik heb dat nooit echt gedaan, behalve bij heel officiële prachtigheden. Dus uh, een groot verschil zal dit niet maken. Nee, wat is het eigenlijk, een aannumerplaat? <laughs> dat is een ...die men geeft aan uh, leed, wagens van uh, leden van de regering, voorzitters van parlementen... Ja. ...en die een aparte herkenbaarheid oplevert, uh, zoals het Koninklijk Hof ook aparte nummerplaten heeft... ...zoals ook de deelregeringen van de onderdelen van België ook uh, e-platen hebben. Dat komt van het woord executieve in der tijd. Ja. Uh, ja. Goed, nou ja, daar zult u in Parijs ook niet veel aan hebben, want uh, de gendarmes daar in uh, La Police die kennen dat waarschijnlijk niet. Die zullen dat niet. Nee, denk ik ook niet. Even naar uh, uw taken, uh, want u gaat ja. dus uh, over sociale zaken en bestuur daar bij de uh, ja. uh, OESO. Nou, is er in Nederland meteen een discussie ontstaan naar aanleiding van de, dat uh, um, voorlopige akkoord in Brussel uh, van vannacht? Uh, dat er meer bezuinigd moet worden. 6 tot 10 miljard. En dan gaan meteen de ogen naar de hervorming van de arbeidsmarkt. Naar de hypotheekrenteaftrek. Naar misschien het, vo het voortijdig ophogen van de pensioenleeftijd. Die gaat hier in 2020 naar 66 toe. Zijn dat allemaal dingen waarvan u zegt namens de OESO dat moet nu sneller gaan gebeuren? Wel, ik ga daar namens de OESO geen, geen uitspraken over doen. U werkt daar toch? Het is, wel, het is wel juist dat we, om onze welvaartsstaat, ons sociaal model in stand te houden, dat we meer economische activiteit nodig hebben, meer deelname aan het arbeidsproces. Er is ook de gestegen levensverwachting. Als je dit uitzet in de tijd, ja, heb je eigenlijk de afgelopen decennia om de vijf jaar één jaar bijkomende gemiddelde levensverwachting. En dit vertaalt zich natuurlijk in, in arbeidsmarktgegevens. En het pensioenstelsel is in de tijd uitgedacht als een soort verzekering tegen het te oud worden. Nu... Ja, Mensen uh, leven een heel belangrijk deel van hun leven... Uh, pensioengerechtigd van een pensioen. En dus moet je die, uh, ja, die systemen aanpassen. Wat is uw belangrijkste opdracht die uh, u zelf heeft gesteld... in ieder geval voor de komende jaren daar in Parijs? Het vertrouwen van de lidstaten waar te zijn. En zelf uh, hoop ik... Uh, hier en daar wat invloed te kunnen uitoefenen op de, ja, het denken rond de toekomst van de economie. Ik denk dat het evident is dat, als je de ontwikkelingen bekijkt, in dag na dag, nu de actualiteit, dat het ja, heroriënteren van ons economisch denken, onze economische modellen, dat dit de prioriteit nummer één is, naast uiteraard de ecologische uitdagingen. Maar dus, dit is opdracht nummer één: zorgen dat die vrije markteconomie met de sociale en duurzaamheidscorrecties, dat die de komende decennia beter bestand zijn tegen de globalisering, de financiële problemen en de veroudering. Als de definitieve akkoorden in Brussel zijn gesloten... en u het allemaal hebt nagerekend, zoeken we graag opnieuw contact met u. Dat is goed, ja. Perfect. <laughs> Oké, okay, meneer Letermeek. ik Dank u zeer. Fijne dank dag. Dank u wel. Bedankt, ja. Daars. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. In Oude-Ans Dierenpark in Renen zijn deze week drie ijsbeertjes geboren. Eén van de drie is bij de geboorte overleden. De ijsbeer wordt ernstig bedreigd, zoals u weet. En daarom is er sinds 2007 een Europees fokprogramma zodat we in ieder geval in de dierentuin nog van deze indrukwekkende poolbewoners kunnen genieten. <coughs> Pardon, Marielle Beers bezocht vorig jaar de toen nog lege kraamkamer van datzelfde oude Hans Dierenpark. Dit is moeder Huppies. En dit is zo'n Walker. Hoeveel ijsbidden uh, lopen hier rond? Uh, in dit verblijf hebben we er twee. En aan de andere kant zitten er nog, uh, nog twee. Dus in totaal weer we er vier. Het is dus net eentje uh, drie weken geleden denk ik alweer. Ik ben verhuisd. De zoon van Freedom die was uh, twee. Dus de hoogste tijd een. Uh, om op zijn eigen benen te staan. Het was belangrijk dat hij hier wegging. Omdat uh, we hier weer een zodanige situatie wilden creëren. Dat die man en vrouw bij elkaar kunnen. Zodat ze gaan paren. En dat we deze winter weer jongen hebben. Dus daarom zat er een beetje haast achter. Dat jong moest echt weg bij die moeder vandaan. Want anders gaat ze natuurlijk niet paren met die man. Met Victor. Victor en Freedom hebben dus gepaard. Ja. ja. Dus Hoeveel paringen heb je nu gezien? Ik heb er gisteren toevallig één gezien. We denken dat hij al wel vaker heeft gedekt, maar ja, ik heb pas één keer echt duidelijk gezien dat hij gedekt heeft. Dan gaan we naar binnen. Het ruikt hier een beetje naar. Wat is dit? We hebben hier aan de linkerkant, dat is rundvet. En rechts is lam. Nou, je ziet, Victor ligt er al op de loeren. Die, die lust wel een stukje. Maar hij is groot, hè? Hij is heel groot, ja. We hebben hem laatst gewogen en dat was hij rond de 500 kilo. Dus hij zit er nu al ruim boven. Maar dit stel, dat, dat gaat dus paard, dat paard al. En het is dan de bedoeling dat daar een jong uit komt. Ja, dat hopen we wel. Maar ik heb begrepen dat je dat niet zo nu met een echo al kunt zien, hè? of het gelukt is. Nou, we maken geen echo's, nee. En bovendien kun je het na de paring helemaal niet zien. Want uh, of het, die ijzel zich gaat implanteren in de baarmoeder, dat hangt af van of de ijsbeervrouw vet genoeg is. Ze moet lekker vet zijn omdat ze natuurlijk, als ze een jong heeft, dan kruipt ze een paar maanden weg. Eet ze niet, moet ze ook een jong verzorgen, een jong zogen. En dan heeft ze natuurlijk voldoende voedingsstoffen voor nodig. Dus ze moet lekker vet zijn. En als ze niet uh, dik genoeg is, dan uh, nestelt dat eitje helemaal niet in. En dan weten we niet eens dat ze drachtig is geweest. Nee. Wanneer kom je er al achter of het gelukt is? Als we het zien. <laughs> ja, precies. Ja. Als we het op de camera, op de camera zien, op de beeld. Zullen we even kijken? Ja, kijk maar. We gaan nu het uh, hokje waar de computer staat. Normaal gesproken als, de, als het vrouwtje het hol in gaat, zeg maar, dan, dan zijn alle camera's geïnstalleerd. Ge en dan volgen we hier 24 uur per dag. En dan uh, hopen we op, op een jong. En hoe ziet zo'n kleine ijsbeer eruit als die net geboren is? Puppy, nou, puppygrote, ja, er ja, zijn zo'n vijftien uh, centimeter, ja. hooguit. Ja. ja, het is heel klein. Het kan ook best zo zijn dat je een tijd aan het kijken bent op beelden en dat je denkt van, nou, er is nog helemaal geen jong. En dan ja, ineens, oh, oh het is er toch een jong? En ja, dan ligt het natuurlijk al een tijdje. Ijsbeertjes worden normaal gesproken in december of januari geboren, maar dit jaar kwam er alleen maar slecht nieuws uit de Europese kraamkamers. Sommige ijsberen, zoals bijvoorbeeld Tanja uit Blijdorp... bleken helemaal niet zwanger te zijn. Terwijl de ijsbeertjes die wel geboren werden, binnen drie dagen overleden. In heel Europa is er dit jaar geen enkel ijsbeertje bijgekomen. Dit jaar hebben we gewoon echt pech. Er zijn ijsberen geboren... En helaas zijn ze allemaal ook weer na drie dagen doodgegaan. Het kan best zijn dat het uniek is voor dit jaar. Want vorig jaar hadden we nou meerdere jonge ijsberen. Maar ja, bij een, een populatie ijsberen in gevangenschap die al zo onder druk staat... vinden we dat natuurlijk heel vervelend als je zo'n slecht jaar tussendoor hebt. Dit komt niet als een donderslag bij heldere hemel. We hebben het natuurlijk al een beetje zien aankomen. Omdat we zien dat er te veel oudere vrouwtjes zijn en te weinig jonge geboren worden en ook groot worden. Er worden wel jonge geboren, maar over het algemeen... kunnen we wel zeggen dat er iets van 50% sterfte is. Dus dat betekent dat je populatie in dierentuinen... niet hard genoeg groeit. Maar in gevangenschap, in dierentuinen... kunnen we dat natuurlijk wel goed gaan onderzoeken. En vandaar dat we ook hebben afgesproken... met uh, ijsbeerhoudende dierentuinen in Europa... dat gegevens zoveel mogelijk verzameld worden. Dus we uh, stimuleren dierentuinen om goede verblijven te maken, om goede kraamkamers te maken en om ook ervoor te zorgen dat je video-opnames maakt. Dus alle beelden waar we het net over hadden, dat je ze vastlegt en dat je ook kunt kijken wat er eigenlijk met die jongen als ze heel erg klein zijn gebeurt. En daaruit proberen we natuurlijk eh, ja, conclusies te trekken en proberen we toch die fok van ijsbieren eh, te verbeteren. En dan komen we bij de bekendste ijsbeer ter wereld. is zijn weer. Toch had mama meer. Hij werd door mensenhanden grootgebracht. Is dat misschien een oplossing? In principe zeggen we van nou liever niet. Want het is voor een jonge ijsbeer van belang dat hij door zijn moeder grootgebracht wordt. Want hij moet beer worden. Maar je staat natuurlijk met je rug tegen de muur als je ziet dat er zo weinig jongen geboren worden en zo weinig jongen het overleven... dan krijg je natuurlijk zoiets van... ja, maar alles wat we kunnen behouden, moeten we natuurlijk behouden. Dus in zulke soort situaties zou je dan zeggen van... nou ja, euh, zorg dan in ieder geval dat dit jong blijft leven. Maar doe het dan wel zo goed mogelijk. Dus zorg dat hij snel ook beer wordt. Volgens mij... Heeft iemand heel erg honger. Volgens mij ook. Dan krijgt hij een lekker stukje vet. Nou kan je zien hoe sterk het is, want hij zal dit er gewoon doorheen trekken. Zo'n ijsbeer is heel erg leuk voor het publiek, zo'n jong ijsbeertje, commercieel interessant. Maar... Dat is absoluut zo, een ijsbeer is natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Maar de reden dat we in dierentuinen met ijsbieren proberen te fokken is niet voor het commercieel gewin. Het is echt omdat we, nou we zien dat het... Eh, eh, Twee voor twaalf is. En, uh, we doen ons best om uh, van deze kant in ieder geval... zoveel mogelijk de conditie te scheppen dat de soort behouden blijft. Ja, en inmiddels zijn er dus twee ijs levende ijsbeertjes... baby-ijsbeertjes daar in de kraamkamer van uh, dat oude Hans Tierenpark. Vragen en opmerkingen, als u die heeft tenminste. Zijn welkom op goedemorgennederland.nl. Straks. Gaan we terug naar Brussel voor de tweede dag van de eurotop... die de eurocrisis moet redden. Maar eerst... Het ochtendhumeur. Hier is Siska Dresselhuis. Sinds mannen zich zijn gaan interesseren voor koken... is het hek van de dam. Je merkt het vooral aan het aantal kook- en eetverhalen in de krant. Stond er vroeger, toen koken nog een vrouwen aangelegenheid was... elke dag een klein receptje in de krant... dat in korte tijd klaargemaakt en genuttigd kon worden... tegenwoordig worden we overspoeld door lange artikelen en rubrieken... over eten, koken en keuken. Die dagelijkse recepten van vroeger waren altijd door vrouwen verzorgd... de pagina's van tegenwoordig door mannen. Vooral in de weekendkranten is het erg. Zoals Jongstleden Zaterdag in de Volkskrant. Maar liefst vijf pagina's. En inderdaad, allemaal geschreven door mannen. Dat gaat dan van zoiets als twitterkoken, ja, dat bestaat dus echt, via een beschouwing over het wel en wee van knoflook, tot de kookkunst van een chef-kok, met als sluitstuk de beoordeling van het soort messen dat een kokende man per se nodig heeft. En daarnaast zijn er dan nog, vooral in zo'n degelijke krant als Trouw, ontelbare pagina's over hoe je zo groen, duurzaam, ecologisch, biologisch en milieuvriendelijk mogelijk kunt koken. Ook weer geschreven door mannen. Maar ja, het was me al vaker opgevallen dat mannen... als ze dan eindelijk een onderdeel van het huishouden op zich nemen... daar gelijk een wetenschap met een hoofdletter W van maken. Met het bijbehorende prijzige gereedschap. En zo komt het dus ook dat ik in Bruna-winkels... maar liefst vijf boekenplanken vol met kookboeken vind... onder het hoofdje mens en maatschappij. Maar het kan nog erger. Dit jaar zijn er twee Noorse mannen, genre Victor en Rolf, die zelf kerstballen breien. Elke ochtend bij de koffie één. En ook daar zit een hele denkwereld achter. Lieve mannen, voordat jullie ook aan deze nieuwe trend verslaafd raken... denk eens aan het nuttige werk van luizenmoeders op de school van jullie kinderen. Is dat niks voor een nieuwe rage? En daar wil ik dan best een pagina over lezen in mijn krant. 6 is Keld Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Stop a dance cause you was born the... Best friend, right? Het is 7 minuten voor, 6 minuten bijna voor half 11. We gaan terug naar Brussel, waar vandaag de tweede dag van die eurotop begint. Voorlopig akkoord is er dus al een uh, nieuw verdrag voor de 17 Eurolanden. landen De anderen doen niet mee en dat komt allemaal door de Britse premier David Cameron... die een groter verdrag heeft gevetoed. Kees Boonman in het gebouw van de Europese Raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze er alweer wakker? Uh, ik wel, maar de anderen ook hoor. Ja. Uh, dus laat ik niet met mezelf beginnen. Sterker nog, er is nou even een feeststemming... omdat Kroatië vandaag ingezegend is... om daadwerkelijk de grote stap te maken... ook lid te worden van de grote vriendenclub... de Europese Unie en volgend jaar zal de Europese Unie dus niet uit 27, maar uit 28 landen bestaan. En dat ja. wordt nu met allerlei toespraken groots uh, gevierd, zou ik maar zeggen. Om de dag van gisteren, of liever zegt, de nacht van zo even te vergeten. Ja, met andere woorden, we komen er met z'n 27 en niet uit. Dus wat doen we? We gaan met z'n 28 en verder. Ja, alsof er niets aan de hand is. Dat, uh, ja, de uitbreiding gaat toch gewoon door. Ook al zijn daar sommigen niet zo voor. Ook in Nederland. Maar het gaat gewoon door. Goed. Even naar het akkoord als zodanig. En uh, de dag van vandaag. Wat gaan ze nou verder nog doen uh, nu dat voorlopige akkoord is gesloten? Ja, ik ben daar wel een beetje benieuwd naar. Want uh, er is natuurlijk toch wel veel kritiek. Eén ding, positief. Het is een historische beslissing die er genomen is vannacht. Namelijk... Uh, dat er meer economisch samengewerkt gaat worden. Dat de begrotingen meer op elkaar afgestemd gaan worden. Dat Brussel wel degelijk... Hoe Rutte dat ook uitlegt, onze premier, meer macht krijgt. Maar wel een deel van de Europese Unie. Dat is echt historisch. Dus die splitsing daarmee is ook heel bijzonder. Maar die details moeten nog wel uitgewerkt worden. En dat moet ook uitgewerkt worden, de komende dagen, dat zal niet vandaag gebeuren. Hoeveel extra geld er bij elkaar geschraapt wordt. Ik zal maar zeggen, een soort, uh, uh, ja, een soort actie om geld in te zamelen... En uh, dat zal geld moeten zijn voor dat Europese noodfonds... want daarover is geen duidelijke afspraak gemaakt. Nee, dus dat moet nog verder uitgewerkt worden. En natuurlijk ook uh, de, de eerste stappen naar dat nieuwe verdrag... moeten dan nog verder uitgewerkt worden. Absoluut, en dat is nog een heel karwei... Even terug naar de voorgeschiedenis van een paar dagen geleden. Nicolas Sarkozy verschijnt als president van de, de vijfde republiek op televisie in Frankrijk en um, neemt een enorme moedige stap, althans zo vinden de Fransen dat zelf, want uh, hij doet iets wat waar de Fransen doorgaans niks van moeten hebben. Hij zegt: we moeten meer van onze macht afstaan aan Brussel. De Duitsers zeggen: nou, dan willen we ook een verdrag. En onze premier zegt in de Tweede Kamer, terwijl hij zelf heeft voorgesteld om een eurocommissaris op te tuigen met veel meer macht. Wij gaan geen meer bevoegdheden aan Brussel geven. Hoe kan dat nou? Ja, dat zei hij eigenlijk vanmorgen vroeg ook even... na afloop van de, uh, het nachtelijke diner. En hij zei, ja, er gaat toch niet meer soevereiniteit naar uh, Brussel. Brussel gaat vers, uh, sterker en scherper toezien op de begrotingen van die 17-euro-landen... en de eventuele landen die daar nog aan mee willen gaan doen. Maar dat is gewoon niet waar. Het is net hoe je het uh, beestje noemt, maar het is wel degelijk een historische stap. Hoe dan ook. En het zal allemaal de komende maanden nog wat duidelijker worden... en de komende jaren scherper. Liggen, maar het is hoe dan ook meer macht voor Brussel. Ja, dat, dat is niet anders. Het is misschien zelfs te weinig meer macht aan Brussel, want sommige partijen vinden het uh, ja, eigenlijk te weinig. We hebben we ook vandaag weer gelezen. Alexander Pechtot van D66, die vinden het allemaal een slappe hap. Maar hoe dan ook, we zijn wel een stapje meer richting Brussel gegaan en een stapje ingeleverd. Dus teruggegaan in Den Haag. Ja, we als eurolanden dus, want de landen buiten de eurozone niet. Nee, die, uh, die kijken gewoon de andere kant op. En uh, Engeland in het bijzonder, of het Verenigd Koninkrijk moet ik eigenlijk zeggen, die gruwelt ervan om uh, aan al die afspraken mee te doen. Heeft ook een veto uitgesproken vannacht. Dat is echt hoogst bijzonder. En ik denk dat het heel erg hoog is opgelopen en dat uh, de kerst echt niet samengevierd wordt met uh, Sarkozy, Merkel en Cameron. Dat zal echt niet gebeuren. Er zal nog uh, wel veel uh, uh, ja, water door de zee moeten, zal ik maar zeggen, om ja. dat weer een beetje bij te leggen. Goed. Um, ze gaan dus vandaag uh, verder. Intussen zijn de ogen ook weer gericht op Den Haag. Want de consequentie van dit alles, dus een eurocommissaris die de begrotingsdiscipline in de gaten houdt en meer bevoegdheid aan Brussel is, dat wij hier ook in Nederland meer moeten gaan bezuinigen. De bedragen worden al genoemd tussen de 6 en de 10 miljard, zo lees ik in de Telegraaf vanochtend. Ja. Uh, en dus staat meteen ook uh, thema's als de hypotheekrente aftrekt de hervorming van de arbeidsmarkt, dus het ontslagrecht. Uh, en het eerder invoeren van de 66 uh, uh, als leeftijdsgrens waarop je moet, uh, pensioen uh, moet, nu uh, ingevoerd op 2020, maar dat zou dan eerder moeten. Allemaal thema's waarvan Wilders en zijn PVW hebben gezegd in de aanloop naar dit gedoogde kabinet, no way. No way. En wat eigenlijk ook feitelijk in het regeerakkoord stond. Dus uh, daarmee uh, geeft eigenlijk het kabinet aan dat het regeerakkoord... en eigenlijk wisten we dat wel een beetje... gewoon vanwege de economische situatie de prullenbak in kan. Maar ik vind het wel interessant dat het allemaal nu net... ook met deze toch best wel vergaande stap... richting Brussel van uh, dit kabinet is gegaan. Dat het allemaal samenkomt. En het is wat dat betreft wel een interessante testcase. Het is een hele dikke mand met uh, een richting... waar met name de uh, gedoogpartner helemaal niets van moet weten. Dus het is een uh, goede test. En het wordt geloof ik door het ministerie van Financiën... en door uh, de vicepremier vanmorgen uh, ontkend dat deze cijfers van bezuinigen zo scherp al op tafel liggen. Maar uh, dit lekt uit en dat komt niet door onderzoeksjournalistiek. Dit komt gewoon doordat men het uit wilde laten lekken. Zeg Kees Boonman, politiek commentator bij een vandaag... en uh, bij Troskamerbreed natuurlijk, uh, vanuit de Brussel. Kees, nog één ding. Uh, heb je je hotelkamer al verlengd naar zaterdag? Want het kan ook wel zaterdag kunnen worden met de Eurotop, hè? Nou, ik heb het idee dat ze gisteren zo blij waren... of gisteren, ik zeg steeds gisteren, gewoon vanmorgen. Het is een paar uur geleden, geleden laten we reëel zijn. Nou, ze zijn nu, uh, beginnen ze denk ik al aan de champagne met de Kroaten... en dan worden die ja. details nog uitgewerkt. Ik heb ja. het idee dat ze elkaar zaterdag niet willen zien... en zondag dus ook niet, dus we gaan eerder weg, denk ik. Maar je weet het nooit in Brussel. Ja, dus dus ook. Hoe is het met uitzicht? Ik zit in een hokje. En als ik dat beschrijf, dan uh, ga jij niets iets anders denken. Kees vanuit het gebouw van de Europese Raad in Brussel. Dat is dat enorme roze ding. Einde van deze uitzending, want het is half elf. Meer informatie vindt u op kairo.nl. Snel door nu naar de bus van Prem. Prem, wie heb je bij je? Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Ik heb, vandaag is een zeer bijzondere dag. We staan bij de Universiteitskerk in Nijmegen, bij de Radboud Universiteit. Maar, Sven, vandaag ga ik officieel beginnen met de verkiezing voor de overheidspatjepeer van het jaar 2011. Dat gaan we in januari uitrekenen, maar ik wil dat de luisteraars mensen nomineren, falende bestuurders die uh, uh, belastinggeld verspild hebben. Heb jij misschien al een voorbeeld in je hoofd dat je zegt, nou Prim, die mag wat mij betreft genomineerd worden? Oeh, daar moet ik even over nadenken. Ja, verspilling gebeurt op vele fronten. Uh, Noord-Zuidlijn misschien, Amsterdam? Juist. Nee, want dan is het net, kijk, en dat is dan nou precies het verschil... tussen een, uh, een bestuurder die zegt, ik probeer iets... maar het is integer geprobeerd, gaat fout... en een bestuurder die zegt, ik vul mijn zakken en doe niets. Dus precies die lijn gaan we bespreken met dochter Becker. Die, die geeft ook les in ethiek hier aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En luisteraars, uh, dat gaan we allemaal doen... nadat de warme, aangename stem van Dorad Megensuur... het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal.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 Beleggers lijken nog niet goed te weten wat ze met de uitkomsten van het euro-overleg aan moeten. De 17-euro-landen besloten vannacht in Brussel tot een apart verdrag. De AIX staat een half procent hoger. Andere Europese beurzen laten een licht verlies zien. Kredietbeoordelaar Moody's heeft drie grote Franse banken een lagere kredietstatus gegeven. BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole gaan één stap omlaag... omdat ze moeilijk aan geld kunnen komen door de schuldencrisis. Moody's had Société Générale en Crédit Agricole al een keer eerder afgewaardeerd. En het Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist heeft een leraar op non-actief gesteld... omdat hij een leerling vol in het gezicht heeft geslagen. De docent was kwaad omdat leerlingen in een schoolbus aan het knoeien waren met eten. De leraar sloeg een leerling van 15 zo hard in zijn gezicht dat hij een tand kwijtraakte. De school is verbijsterd en beslist vandaag wat er moet gebeuren. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1, NTR. Bremtime. Bremradakation. It's Bremtime! ook dit jaar hebben we ons weer geërgerd aan falende bestuurders in Nederland. Sommige stappen op, andere worden weggestuurd, maar heel veel bleven zitten. Maar ik vergeet niet en daarom presenteer Primtime met uw hulp de Primtime lijst van Falende Overheidsbestuurders 2011. U mag vanaf vandaag, vanaf nu, allemaal namen insturen van bestuurders met motivatie en het beweegs van falen. Let op, het gaat er niet om of u het eens of oneens bent met de bestuurder, maar of de bestuurders er een rotzootje van hebben gemaakt. Bijvoorbeeld door belastinggeld kwijt te maken, of corrupt te zijn, of vriendjes te helpen, of op uw kosten bijvoorbeeld naar de hoeren te gaan. De winnaar krijgt namens de Nederlandse belastingbetaler de trofee Overheids Patje Peer van het jaar 2011. Vandaag de aftrap. U mag bellen, mailen en tweeten. Het gaat dus om bestuurders die met belastinggeld worden betaald. Ministers, staatssecretarissen, wethouders, gedeputeerden... en bestuurders van zelfstandige bestuursorganen... zoals Centraal Orgaan Opvang Azielzoekers, Staatsbosbeheer... de Nederlandse Bank, Zichtingeren, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen... de Nederlandse Publieke Omroep, Sociale Verzekeringsbank... uitvoeringsorganen, AWBZ onderwijsinstellingen enzovoort. En om u voorbeeld te geven, ik ben geen bestuurder bij de publieke omroep. Al vindt u mij dagelijks falen, ik ben slechts een slaafje. Maar de bazen van de publieke omroep, die kunt u dus wegsturen, want het gaat om bestuurders. U weet het best wat er in uw omgeving gebeurt. Dus nomineer nu uw falende bestuurder door te bellen met 0800 Mail naar Primtime A. Stek Radio 1. Welkom bij Primtime. Dr. Marcel Becker, universitair docent en toegepast ethicus. Wanneer is iemand een falende bestuurder? Nou, tenminste, om drie redenen. Uh, eerstens, als ze niet doen wat in het publiek belang is. Dus als het duidelijk om uh, privégewin uh, gaat. Tweede, als ze niet doen wat ze zeggen. In het dagelijks leven noemen we dat uh, liegen of jokken. Maar bestuurders die willen soms ook wel eens gewoon uh, te veel beloven. En dat helemaal niet kunnen waarmaken. Nou, dat is ook een vorm van niet doen wat je, wat je zegt. Ten derde... Als ze fouten maken, ja overal worden fouten gemaakt op elke werkvloer, maar als publieke bestuurders een fout maken, willen we ze dat wel extra zwaar aanrekenen. Maar als ik nou Sven Kokkelman noemde net het voorbeeld van die Noord-Zuidlijn... dat is een besluit waarvan je kan zeggen, oké, okay, een moeilijk besluit. Ze hebben reden daartoe, het is duurder doordat het verkeerd is aanbesteed. Maar ik kan bestuurders daar niet echt, ik ben zelf Amsterdammer... kan ik niet verwijten dat ze het, zeg maar, corrupt of fout nee, hebben gedaan. Nee, nee, nee, want dat is, moeten we inderdaad heel goed uit elkaar houden. Falen is iets anders dan dat iemand iets doet waar je het gewoon niet mee eens bent. Dat je een andere politieke opvatting hebt. Dat geval van die Noord-Zuidlijn, er is een uitgebreid rapport geweest... Het uit het rapport bleek gewoon ja, dat gewoon verkeerde inschattingen zijn gemaakt. Maar dat de mensen dat echt niet zwaar aan te rekenen is. Ze hebben niet bewuste zaken zitten flessen... of uit privébelang allerlei ja. beslissingen genomen. Nou, dan is het heel rot en heel jammer en kost helaas veel geld. Maar spreken we niet echt over falen? Wel verhoest een tweet die zegt... bijvoorbeeld de, de huidige regering, Nou, daar zeg ik van... je kan het oneens zijn met ze, maar ik zie nog niet echt bewezen van corruptie of vrije nee, nee, nee, dat niet. Al moet ik wel zeggen dat als ik eerst uh, de premier uh, zich hoor beijveren, dat er op Europees niveau meer moet gedaan worden aan de begrotingsdiscipline van de lidstaten, en dan zegt hij van de week, er gaat niet meer macht naar Brussel, dan draait hij wel een beetje. Dan is hij inconsequent. Nou, ik wil dan niet zeggen dat we een faalende premier hebben, nee. maar dan komen we wel in de buurt van een beetje ja van dingen als inconsistent beleid en warregene weerwapper en dat is natuurlijk geen goed nou, beleid. luisteraars, voor het criterium van de Primetime Award is het dus niet, niet consequent zijn draaien, want dat vind ik inherent aan politiek, uh, uh, dat je mensen moet verenigen. Hier zegt John Koenraats, uh, blondie, dat is Geert Wilders, veel verbaarvertoon, maar 0,0 acties. Daar zeg ik weer, ik vind Geert Wilders juist iemand die zijn belastinggeld meer dan waar maakt, want de politieke ideeën waar hij naar streeft, die ik totaal object vind, waar ik totaal mee oneens ben, ik vind hem juist een voorbeeld van iemand die het belastinggeld neemt om heel goed voor het voetlicht te brengen wat hij doet. Ja, en uh, dat is gewoon eigen democratie, dat er veel mensen zijn met verschillende opvattingen en dat we dat tegen elkaar moeten uitknobbelen. Uh, maar falen is dat iemand echt grote fouten maakt of in zijn privébelang dingen doet. Ja. En van Wilders kun je dat niet zeggen. Robert Lasje stelde voor CoSPE. Hij nomineert hem omdat hij duidelijke hekel heeft aan vrachtwagenchauffeurs. CoSPE is de inmiddels gestopte landelijke officier van justitie. Uh, uh, verkeersofficier. En hij zegt, dit heeft hij de pas en de onpas laten blijken, terwijl hij een serieuze beroepsgroep zijn. En als klop op de Vuurpel twitterde heet Al van Andereen. dat de aandacht daarvoor in schril contrast stond met de 700 verkeersdoden. Hoe dom kun je zijn? Nou, dit vind ik een voorbeeld van. Kospe heeft iets doms gedaan met die tweet. Dat had wat hij gewoon niet moeten doen. Ja. Maar het is verder een betrokken man die jarenlang geëverd heeft voor meer verkeersveiligheid. Dus dit kan je geen falende uh, bestuurder noemen. Nee, een uitgeleider, een slippertje. Nou ja, wat ik net zei, overal worden fouten gemaakt. En als er hele grote fouten worden gemaakt en ook consequent fouten worden gemaakt, ja. een falende bestuurder. Maar ja, iemand die een keer de mist ingaat met een twitter of Tweet, nou ja, dat maakt toch, dus dat is niet heel erg. Ja, dus luisteraars, ik hoop dat u nu een goed beeld krijgt. Het gaat me niet om iemand die een, een, een goed deed en af en toe een foutje maakt, maar het gaat echt om cruciale fouten waarbij wij zeggen dat is verspilling van belastinggeld. En luister even, alle bestuurders in Nederland van een waterschappen onderwijsinstelling. je kan rennen, maar je kan je niet verstoppen. 0800 1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en tweets naar hashtag primtimeradio1 met uw nominaties. Goedemorgen meneer De Ruiter. Goedemorgen uh, meneer Prem, ik ben er nog wel eens. 16... Um, uh, ik, wou, uh, ik wou een plaatselijke uh, uh, mevrouw uh, die thans CDK is in, uh, in provincie Overijssel, die heeft tijdens haar burgemeesterschap uh, in de Hof van Twente uh, in mijn optie een CDA-raadslid, het college bestond bijna helemaal uit CDA-raadsleden... ...en een aanzienlijke bevoordeling gegeven bij een groentransactie. Oké, okay, even voor de duidelijkheid. Het gaat om de naam van de bestuurder is... Dat is mevrouw A.T.B. Bijleveld-Schouten, tans CDK in Overijssel. Mevrouw Bijleveld, die is commissaris die, die, die, die, die... van de Koningin in Overijssel. ja. En, wanneer... en, die, en die was burgemeester, die was burgemeester uh, echt burgemeester van de Hof van Twente. Maar dat was al in die, 2006, en... dacht ik. Dat zegt u? Welk jaar was dat? Nou, ze heeft, uh, dus tien jaar, dat is tien jaar geleden, dat vanaf 2011 tot een paar jaar geleden... toen ze staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd. Ja. Dus... En ze, uh, er is in een college is er een, is er een deal gemaakt met een CDA-raadslid... Uh, uh, uh, met, met, met grondtransacties... Ja. En uh, uh, uh, daar, daar komt binnenkort waarschijnlijk ook nog een stuk van in HP de tijd. Maar meneer De Ruiter, uh, het is een goed voorbeeld, echter een klein probleem. Het gaat om het jaar 2011. En dit ja, gaat om, 2011. Oh, ja, het oh, moet sorry. in 2011. Nee, maar het is wel een goed voorbeeld als het in 2011 had gespeeld. Hartstikke bedankt. Um, ja, uh, luister, maar, aan. Ja. voor de duidelijkheid: het moet een casus zijn die gebeurd is in 2011. Het is misschien mijn fout. Het gaat om iets wat gespeeld heeft in 2011. Anders gaan we veert, veel te ver terug. Um, meneer Beck, dokter Marcel Becker, ik krijg hier van Rebiritu Noorten Al-Bayrak, uh, directeur van het Centraal Opvang Asielzoekers, het COA. Ja, daar wordt allemaal onderzoek naar gedaan, en daar lijkt toch wel uit die onderzoeken te komen dat, gewoon, dat er echt gewoon fouten zijn gemaakt. Echt fouten, niet op een manier van af en toe een foutje op het werkvloer, maar vrij structureel dat het beleid niet goed was. Ja. Nou, als dat inderdaad. Dat is echt een voorbeeld. Dan is hij dus een van de kandidaten, ja. ja. Uh, Yvonne, goeiemorgen. Goeiemorgen, Tina. Hallo. Je wilde ook, ook nooit Al-Bayrak? Ja, dat is een verschrikking. Ik heb een puin van gemaakt en uh, voor allemaal voor eigen gewin. Mm -hmm. En uh, ze heeft het leven zuur gemaakt van, van veel van haar collega's en, en, en, en medewerkers. Ik denk dat zij op nummer 1 staat. Heb je er persoonlijke uh, ervaringen mee, Yvonne? Nee hoor, helemaal niet. Maar alles wat ik uit de krant heb kunnen lezen en op nee. het nieuws, dan denk ik van dat is allemaal niet goed. Oké, okay. hartstikke bedankt, dokter Bekkers. Um, we, je kan zeggen, mevrouw Noertan-Alberak, maar in het COA is een stichting en daarin zit een bestuur. En dat bestuur werd gevormd door een aantal mensen jarenlang. Als zo'n directeur faalt, hebben die, uh, uh, die uit ons belastinggeld gefinancierde toezichthouders. Moeten die dan niet de award krijgen voor het feit dat ze die vrouw de gang hebben laten gaan? Nou, die hebben natuurlijk wel een verantwoordelijkheid in, maar zo'n toezichthouder kan natuurlijk nooit precies kijken wat er op een werkvloer van dag tot dag gebeurt. Dus het is dan echt aan de betrokkenen zelf om te kijken of ja, die, zijn, die heeft fouten gemaakt en blijkt dan dat die toezichthouders daar ook gewoon hebben steken laten vallen. Nou ja, dan verwachten we ook die van dat die een stapje terug uh, doet. maar eerst en vooral ligt het toch bij degene op de werkvloer. Oké, okay, dus in elk geval als één genomineerde ook door u en mij is uh, Norton Albeira van het COA. Ja. Prima, geaccepteerd als genomineerde. Goedemorgen, meneer Roderijs. Ja, goedemorgen, Tren. Um, mijn voorstel was eigenlijk de directeur van de sociale dienst in Schiedam, die ik op tv zag. En dat ging over het, um, eigenlijk het overbrengen van mensen en vanuit de bijstandsregeling naar de bionjongregeling. En waarom is dat falende uh, overheidsbestuurder... Um, nou omdat het een beetje uh, borstzak-vestzak idee is, eigenlijk werd het alleen maar duurder. Alleen hij hoefde het niet meer te betalen. Maar dat is toch en geen falende, maar meneer uh, uh, Roderich, met alle respect, dat is geen falende, uh, hij verspeelt geen belastinggeld geld of zo. hij doet iets waar u niet mee eens bent. Nou, het punt is een beetje dat mensen, dat er eigenlijk daardoor druk is ontstaan op de Ja. omdat die onbetaalbaar werd, of die in ieder geval een stuk duurder, ja. En een aantal mensen die eigenlijk waarschijnlijk... ja, of die daar nou voor in aanmerking kwamen of niet... die zijn daar gewoon naartoe gedirigeerd, zeg ja, maar. Ja, maar meneer Roderijs, uh, kijk, dit is nou het moeilijke. En daarom probeer ik nadrukkelijk ja. te zeggen. Iemand waar, kijk, dit is iets waarbij ik iemand niet kan verwijten... dat hij iets... Uh, Dr. Bekkers, hij doet niet iets in strijd met de integriteitscode. Nee. Hij heeft gewoon beleid wat je niet leuk vindt. Het is een politieke keuze. Ja. Maar Bren... Ja, meneer Roderijs. Het is wel zo dat het... Uh, het, het is duurder ja. en hij helpt ermee een regeling omzet die in feite goed functioneren. Oké, okay, meneer Roderijs, bedankt voor het bellen, maar dat is een politieke keuze. Ik zal een paar voorbeelden geven van wat u noemt Schiedam. In Schiedam hebben we de burgemeester, ik moet even de naam weer zoeken, die in tweede... Ja, mevrouw Verfer en de wethouders Cilier, Groene, Hekman en Mostert en Visser. Omdat toen zij uh, er zaten, hebben ze haar haar macht laten misbruiken. Zou u het hele college van BAW kunnen nomineren, dochter Bekkers? Nou, uit het rapport is gebleken dat met name die burgemeester... echt met eigen belang bezig is geweest. Mm. Nou, ze heeft dan ook, wat in het rapport gezegd... een angstcultuur onder ambtenaren en wethouders gecreëerd en zo. Dus die mensen valt daar echt veel minder in aan te rekenen. Ik denk, uit het rapport is echt naar voren gekomen... dat die burgemeester eerst en vooral dat hij de fout in is, is gegaan. Oké, okay, dan is de tweede genomineerde luisteraars... burgemeester, uh, uh, v, burgemeester Wilma Verver, VVD'er... Uit Schiedam, dat is de tweede genomineerde. Wat dacht u van iemand als Aleit Wolfsen? Die is burgemeester van Utrecht, die heeft gefaald, die heeft zijn machtmisbruik in de voorgaande jaren. Maar in 2011 heeft hij gefaald bijvoorbeeld om toe te geven dat hij de notule heeft laten vernietigen. En dat is een bestuurder die toch uh, uh, uh, daar zit, waarvan je kan zeggen dat hij die valt. Die, die, die wordt genomineerd door de redactie van Primetime. wat vindt u daarvan? Nou, hij is best een paar foutjes hebben gemaakt... maar spreken we nou echt over een falende bestuurder... daar zou ik toch wel heel terughoudend in willen, in willen zijn. Waarom? Nou, omdat, uh, kijk, iemand faalt echt wanneer hij of zij heel veel belooft... en dat vervolgens totaal niet waarmaakt. Ja. Maar dat vind ik bij Wolfson, vind ik dat, vind dat, toch, uh, uh, vind dat toch niet zo het geval. Ja. Dus hij, hij heeft wel een aantal foutjes gemaakt. Maar Bekkers, kijk, heeft dat kijk, het speelt allemaal in eerdere jaren... Maar hij heeft die homo's niet beschermd die in Leidse Rijn weggepest zijn. En dan zegt hij dat er heel veel over vergaderd is. Blijkt uit de notulen dat het pas na vijf maanden één keer besproken is. Ja, nee, dat is inderdaad niet netjes. En wat ik daar straks ook zei, als je niet doet wat je zegt, dan is dat, dan is dat niet goed. Maar uh, er is geen structureel patroon in zijn bestuurlijk werk... op grond waarvan je kunt zeggen van, dat durft steeds niet wat die man... Luisteraars van mening verschillend met Dr. Beckers... nomineert de redactie van Primtime onder aanvoering van Barbara van der Klis. Burgemeester Aleid Wallissen. Ik krijg hier Frank van der Vors. Wat dacht je van Prim zelf? Ik ben geen bestuurder, Prim. Uh, mijn tip: laat Prim, alsjeblieft nu eens echt gasten uitpraten. De, uh, Jeverniers en Ursprit, sorry. Uh, ik kan u daarvoor niet, kan ik mezelf niet nomineren. Maar ik vul mijn zakken wel schaamteloos met uw belastinggeld. Ik krijg twee tweets, zowel van Holly Henderson als van de Groene Democrat. De grootste falende bestuurder is de megalomane CDA, Henk Blieker. Verder geen uitleg, want zijn falen is openbaar en de Groene Democraat eigen belasting. Liegen, jokken en foto maken. Dat klinkt als de heer Bliker van het CDA. Nou, dat vind ik wel interessant, want hij uh, twee dingen daarbij. Het eerste was hij neemt een aantal hele ferme maatregelen, die inderdaad waar, waar je ook op zakelijke gronden heel erg kritisch op uh, kunt zijn. Van de andere kant. Uh, het is iemand die daarin gewoon wel uh, een heel eigen lijn heeft. En die ook heel erg staat voor de dingen die hij doet. En die daar ook een verhaal bij heeft. En daar kun je het met dat verhaal niet eens zijn. Maar om nou te zeggen dat het een faalende bestuurder is, nee. Wat ik wel van hem vind, is dat hij wel een fermheid heeft. En een hoog van de toren blazen. Of in ieder geval zo'n enorme kracht in zijn uitingen. Dat ik denk, van, ja, hij moet er wel een beetje mee uitkijken. Want misschien dat hij later niet blijkt waar te maken wat hij eigenlijk allemaal zegt. En dan loopt hij een beetje tegen de lamp. Maar laat ik zeggen dat ik hem nou nog het voordeel van de twijfel. Ging. Ik ben het met u eens. Luisteraars, uh, je kan zeggen van Henk Bleeker dat hij politiek bedrijft zoals u het niet leuk vindt. Je kan van hem zeggen dat als hij olifant door de porseleinenkast gaat, dat hij ongelukkig is, dat hij een, een bepaalde uh, uh, excentrieke trekjes heeft. Maar ik kan hem nog niet nomineren dat hij zijn bela als belastinggeld verspilt, want hij werkt wel hard. En dat is precies het criterium. Ik ben het eens met de heer Bleeker. Goedemorgen, Freek. Goedemorgen, Prem. Met, uh, met Freek Moosmer spreek uit Amsterdam. Hoi. Ik ben normaal niet zo van het bellen, maar nu even wel. Ik stap net in de auto en ik hoor aan het eind van je programma dat jij de pat Patje P van 2011 zoekt. Ja. En volgens mij is dat Ivo Opstelten. Waarom? Die begriffiekosten uh, voor uh, rechtszaken zo omhoog wil jagen dat uh, mensen die weinig geld hebben, uh, eerst gewoon enorm diep in de buiten moeten tasten om uh, überhaupt hun rechten te kunnen uh, verdedigen. Fred, dat, als oud advocaat kan ik je dit zeggen: ik snap je probleem maar. We hebben van tevoren afgesproken dat het niet gaat om politiek beleid... maar dat iemand zeg maar geld verspilt. En als iemand het oneens is met jou, veel mensen zijn het oneens met mij... en wat ik zeg hier in het programma is er nog geen geldverspilling. Dus burgemeester of be, minister Opstelten doet wat hij denkt dat goed is. En dan moet je op pa partijen stemmen die het anders vinden om, om het weg te krijgen. Maar dat is toch, het toch. een ontzettend integere bestuurder, meneer Opstelten. Je kan niet anders zeggen. Nee, daar ben, ik het, daar ben ik het ook mee eens en daarom ben ik ook verbijsterd door, door, de, door de keuze die hij maakt. Maar uh, goed, in, in die zin is het dan uh, misschien mijn... Uh, ja. mijn uh, en hij doet dat uh, niet, en je mag zeggen wat je wil, hij doet dat niet voor persoonlijk gewin, Freek. Maar ik ben met je eens dat je zegt, je vindt het verschrikkelijk, want de toegang tot de rechter voor de onderklasse wordt beperkt. En dat is je frustratie. Ja, het is gewoon een uh, poot onder de democratie wegtrappen ja. natuurlijk. Dat, uh, okay. dat, uh, dat zou je met mij me eens moeten zijn. Ja, Dank je voor het bellen. Okay. Uh, hartstikke bedankt, Freek. Uh, ik wil even kijken. Uh, hier heb ik nog uh, wethouder Bert Boerman van de ChristenUnie in Kampen. Omdat hij miljoenen verlies heeft gehad bij de aankoop van grond de IJsselbuiden. Dokter Bekkers, je ziet het heel vaak dat bij wethouders en dergelijke gemeentegrond vrij goedkoop zeg maar, verkoopt aan de projectontwikkelaar. Binnen drie, vier dagen wordt het doorverkocht met miljoenen winst. Binnen de huidige wetgeving kunnen we zo'n wethouder niet aansprakelijk stellen... want er is door de Hoge Raad beslist dat de bestuurder die een fout of een inschattingsfout maakt... is zijn werk als bestuurder, niet aansprakelijk worden gesteld. Maar zulke wethouders, daar kan je toch zeggen er hangt een geur... Van, van, van verdachtheid eromheen. Nou, moet je onderscheid maken. Als ze dat doen uit eigen belang, of als ze vriend van die projectontwikkelaar zijn, ja. dan hebben we een groot probleem. Maar als ze het gewoon doen doordat ze een beetje dommig zijn, ja, dan moeten wij zorgen dat we slimmere wethouders krijgen. Maar dan is het niet echt een falen in de zin waar we het nu over hebben. Oké, okay, wij nomineren wethouder Bert Boerman, dat is de volgende genomineerde van de ChristenUnie in Kampen, vanwege uh, de miljoenen euro verlies bij de aankoop van de grond in IJssel, Meiden. Ik nomineer de oud-gemeentesecretaris van de gemeente Veghel, is een paar jaar geleden in Veghel weggestuurd voor schandalig dictatoriaal leiderschap en dit jaar om dezelfde reden ontslagen. Oh, maar de naam is kwijt. Um, Henk Bleeker wordt hier weer genoemd, die hebben we al gehad. Donner heeft jarenlang ook weer veel ICT-projecten, maar laten mislukken. Heeft in totaal miljarden gekost, zegt Niels Bosman, maar we schudden beide van nee, dokter Becker. Nee, dat gaat, dat gaat echt ja. niet. Okay, en juist ik... Donner is iemand die zeer nadrukkelijk staat voor wat hij doet. Dus ja, uh, de integriteit is buiten uh, elke twijfel. En Niels Bosman, echt waar, ik hoop van Donner. Ook toen hij aftrad naar de Schipholbrand, heeft hij daar een toespraak gehouden. waar ik als jurist van genoot over de zuiverheid van openbaar bestuur. Martijn Jong stuurt een, uh, een tweet: Jos Faray. Martijn, we kunnen pas domineren als je, uh, uh, als je dat kan uh, onderbouwen. Alleen de naam noemen is onvoldoende. Uh, de grootste patjepeer van 2011, de man die het goed heeft... met de cultuur Frieke Nederlanders Halbe Zeilstra zegt uh, Bel Bos Soest. Maar uh, dit is weer een voorbeeld, dokter Bekkers. Nee, hoe, kijk, ik vind het erg jammer dat die man deze maatregelen neemt. Maar dat is eigen een democratie dat een bestuurde dingen doet... waar ik niet, wel eens niet mee eens bent. Maar uh, hij faalt niet in de zin waar we het nu nee, over hebben. dat ben ik ook met u eens. Meneer Van Duren, goedemorgen. Goedemorgen, met van Duren uit Limburg. Hallo. Ik vind het eigenlijk een, een, een zinloos uh, uh, onderwerp wat je eigenlijk aansnijdt. Ik heb voor mezelf het besluit genomen... na 36 jaar al betrouwd hebben gestemd... om niet meer te stemmen omdat deze samenleving... de politici zijn zo gecorrumpeerd door het kwaad... daar kan ik gewoon niet meer aan meewerken. En om mensen persoonlijk te stigmatiseren... ja, dat heeft helemaal geen zin. Je kunt beter zelf het goede voorbeeld geven... nou zeg ik dat tegen jou, als om mensen te stigmatiseren. Ik, ik van Duren, mag ik wat zeggen? Ik heb... Ik, ik, ik deel een deel van uw zorgen. En wat ik dus vind is als je politici juridisch aansprakelijk zou kunnen stellen... voor het falen... Dat, zou mooi zijn. dat, zou dat okay, is ook ma stemmen. Maar nu is het probleem dat we een arrest hebben van de Hoge Raad... het Pikmeer arrest dat kan niet. En nu zeg ik, oké, okay, dan ga ik ze moreel wel aansprakelijk stellen. En wat ik wil doen met deze prijs... is juist ervoor zorgen dat mensen als u gaan stemmen... want de democratie, dat zijn wij. Wij moeten zorgen in deze gemeenschap... dat we de fouten naar boven brengen... en de goeden uh, uh, laten excelleren. En ik hoopte juist dat doordat er veel mensen luisteren naar dit programma en iedereen uit zijn omgeving iemand nomineert... en luisteraars, ook na deze uitzending blijft de website open... mag u mailen en tweeten en bellen... en dan blijft de website open om te nomineren. En wat ik dus hoop, meneer Van Duren, is dat iemand als u weer gaat stemmen... omdat door naming nou, en shaming meenemen. mensen toch wel ten, ten openbare... moreel verantwoordelijk worden gehouden. Ik heb een politicus van het CDA heb ik eens op de waarheid gewezen en toen kwam twee keer de politie aan de deur... Dat is democratie in Nederland. Mensen houden niet van de waarheid. Oké. Okay. Nou, ik... Uh, ik, ben, zou... ik ben heel erg bedroefd over deze samenleving. Oké. Okay, nou, er zijn, politie Beckers, er zijn politieke culturen op de wereld... waarin nog veel, veel, veel en veel slechter is dan in Nederland. En ik denk dat we met z'n allen moeten werken... Om het, om het in Nederland zo goed te houden als het nu is. Oké. Okay. We hebben een anonieme bellen. Goedemorgen. U bent een medewerker bij het COA, heb ik begrepen. Zeg het maar. Ja, dat klopt. Ik uh, vind toch dat de nominatie van noord Albayrak op een gegeven moment ten onrechte is. Want zij heeft dan inderdaad fouten gemaakt, maar het is een persoonlijk drama. Maar de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer uh, Loek Hermans, is dus degene die te veel op afstand gestuurd heeft. En eigenlijk een falende bestuurder is. Dat is... U nomineert Loek Hermans, luisteraars, bij deze ja, voorzitter zeker. van het comité van toezicht van het COA, Loek Hermans genomineerd. U bent medewerker bij het COA, meneer, we hebben u beloofd dat we uw naam niet gaan noemen. Dr. Bekkers, kijk, wat hij zegt is, de fouten waren bekend bij Loek Hermans, er is gerapporteerd door medewerker en hij heeft op zijn handen gezeten. Nou, ik weet niet of die fouten bij hem bekend waren, er wordt gezegd dat hij op afstand heeft bestuurd, dus hij heeft op een verkeerde manier bestuurd. Ja, maar of we dat dan gelijk eh, als een falende bestuurder moeten, er zijn heel wat draden van toezicht die terecht. De mensen de nodige handelingsvrijheid geven. Dus ik weet niet of we dat zo meteen moeten veroordelen. Uh, help dit soort acties. Want kijk, wat ik wil doen. En met alle oprechtheid, het idee van Barbara en ik en de redactie. Omdat we zeggen, door mensen en bestuurders te noemen, geef je de bevolking het idee dat je via deze prijs mensen uh, uh, publiekelijk uh, in, op de, via de massamedia kan confronteren met hun falen. Help dit. Nou. Wel daar de bemerking bij, er gaat ook vaak heel veel goed in het openbaar bestuur. Dus we moeten niet alleen maar naar de fouten kijken. En het is in die zin wel problematisch dat de politiek heeft best wel een, uh, een, een slechte naam bij een aantal mensen. Ja. En we moeten de actie zo doen dat het vertrouwen in de politiek toeneemt. Yes. En niet dat mensen gaan denken dat alle politici voortdurend aan het falen zijn. Dus het is ook, ook goed om van een aantal mensen te zeggen: van nee, die vallen er duidelijk niet Duist, bij. Dat ik ook. Want er zijn ja, heel veel minder falende politici dan dat er goede zijn. Juist, yes, dat is waar. En tenslotte nog de In Holland bestuurders Joke Snippen, Lijn Labrouillet en het hele bestuur van In Holland van januari 2011. Ja, er zijn duidelijk een aantal dingen helemaal niet goed gegaan bij In Holland. Oké, okay, die worden genomineerd. Luisteraars, dit zijn voorlopig de nominaties. Want helaas zijn we door de tijd heen. Uh, ik dank dokter Becker. Uh, luisteraars, ik heb genoten van mijn week weg naar mijn moeder. Het is heel prettig om te weten dat Ebru Omar mij dan kan vervangen. Maar wat was het vanaf dinsdag toch leuk. En meneer Van Rest, hartstikke bedankt voor uw zeer lieve brief. Luisteraars, waar zou ik zijn zonder u? Tombin Javukaha. Namens Rien Aert, Jeroen ook Fatima Basha, Hans Twin, Momo Sarou. Wim de Veter en de onmisbare Barbara van der Klis. Dank aan u allen. Zometeen door Ad Megens, daarna Felix Beurder met de gids.fm. U mag falende bestuurders blijven nomineren. We gaan ergens eind december een shortlist bekend maken En dan mag u op de shortlist gaan stemmen. En gaan we in januari de prijs uitreiken van de falende van de overheidspatje PR 2011. Tot maandag, nummers dit dag. En nomineer massaal. Hey chaah sanam tumko chaa